6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goeie avond. Auto is te kraken. Oekraïens parlement kiest interim-president. En Sochi zwaait de Olympische Spelen uit. Vanavond en vannacht is het droog. Aan de grond kan het licht gaan vriezen. Morgen overdag periode met zon. En lokaal kan het zelfs 14 graden worden. Wel staat er een stevige wind uit het zuiden. Dinsdag gaat het vanuit het westen regenen. Het alcoholslot moet dronken automobilisten van de weg houden... maar het is eenvoudig te omzeilen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het slot bestaat ruim twee jaar en is bij een kleine 3800 bestuurders ingebouwd. Het blaasapparaat is makkelijk te verwijderen. De bestuurder hoeft dan niet meer onderweg te blazen. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs probeerde dat uit... met een bestuurder die een alcoholslot in zijn auto heeft. John is 29. Ik ontmoet hem op een parkeerplaats in de buurt van Rotterdam...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 CBR erkent nu dat het systeem niet waterdicht is... en is bezig om maatregelen te nemen. En dat betekent wel dat alle alcoholsloten moeten worden aangepast. Het parlement van Oekraïne heeft voorzitter Turchinov... gekozen tot interim-president. Morgen wordt er misschien al een nieuwe premier gekozen. Moet zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid komen... volgens Turchinov. Maar dat kan hij niet in zijn eentje, zegt correspondent David-Jan Godva.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 ...twee partijen eigenlijk recht tegenover elkaar. Aan de ene kant voor het uh, gebouw van de gouverneur... ...staan de mensen die het uh, protest in Kiev hebben gesteund... ...de oppositie steunen. Het zijn een, misschien ruim duizend mensen. En aan de overkant van de straat staan de mensen... ...die het gezag hier in uh, Kharkov in ieder geval nog erkennen... ...de pro-Russische beweging. En die staan recht tegenover elkaar... ...en ja, die lopen elkaar een beetje uit te dagen... En uh, ja, op zich valt het allemaal wel mee, uh, uh, ze zijn niet gewapend, uh, de, men, de demonstranten, uh, de pro-beweging uh, uh, uh, die in, in Kiev ook uh, heeft gedemonstreerd, die uh, uh, staan met stokken, maar de andere kant niet. En uh, ja, dus op zich staat het er nog wel vredig uh, tegenover elkaar, Maar we weten allemaal hoe het in Kiev is afgelopen. En uh, dus is de sfeer hier uh, tamelijk gespannen. Is het ook een van de groepen in de meerderheid? Ja de, de, de beweging die het verzet heeft geleid in Kiev, die is verreweg in de meerderheid. En het praal is hier wat complexer, want daar tegenover staan mensen uit Garkov, uh, pro russisch Die steunen nog steeds hun gouverneur. Die kan wel aan de andere kant van de weg niet meer in zijn uh, uh, gebouwen. Uh, maar zij steunen hun gouverneur nog wel. En zij vinden eigenlijk dat uh, ja, de macht in Kiev gewelddadig is gegrepen. Uh, uh, en zij steunen die machtswisseling dan ook niet. En dat maakt het verhaal hier in Garkov buitengewoon complex. Zij zien het daar als een, als een staatsgreep. Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp vanuit Garkov. Het NOS Journaal. Mark Visser. En ik wilde eigenlijk ook nog even zeggen dat bondskanselier Merkel... en de Russische president Poetin eh, vinden dat Oekraïne een eenheid moet blijven... en dat er snel een stabiele regering moet komen. De twee leiders spraken elkaar telefonisch. Voor het woordvoerder van de Duitse regering benadrukte Merkel en Poetin... dat ze allebei belang hebben bij een stabiel Oekraïne... zowel in economisch als politiek opzicht. De man die gisteravond dood is gevonden in Huibergen... is waarschijnlijk geliquideerd. De politie heeft bekendgemaakt dat het slachtoffer een man uit Litouwen is en dat in zijn huis een hennepkwekerij is gevonden. De man woonde al een paar jaar in, in Nederland... en werd gisteren door zijn hoofd geschoten. Hij stierf later in het ziekenhuis. De Olympische Spelen in Sochi zijn nagenoeg voorbij. Succesvolste winterspelen ooit voor Nederland, 24 medailles. En op dit moment is in Sochi de sluitingsceremonie aan de gang... En daar is ook Gio Lippens die volgt de ceremonie. Gio, hangen ze alweer in de trapezen daar? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaat straks allemaal gebeuren. Want we krijgen op het eind van het showprogramma nog een ode aan het circus. Kijk, ze pakken de hogere kunsten erbij. de muziek, de schilderkunst, de literatuur en dat soort zaken. Maar in Rusland beschouwen ze toch ook echt het circus als echte kunst. En dan zal er ongetwijfeld weer een of ander in de trapezes gaan hangen. Nee, we kijken nu naar mensen onder andere van de atletencommissie. De vrijwilligers die worden op dit moment ook bedankt. We hebben onder andere Amy Wickenheimer. Dat is de Canadese de de ijshockeyster, Legendarische ijshokkister. Ze mond trouwens ook deze week goud. Met haar nationale vrouwenijshockeyploeg. En eh, die is dus gekozen in de atletencommissie. En nu worden die vrijwilligers bedankt. En als je bedenkt dat het er 25.000 waren. Er staan er nu vier op het podium. Die een bloemetje krijgen. En eh, omhelst worden. En dan eh, door het publiek worden toegejuicht. En zojuist hadden we ook nog een medailleuitreiking. Dat is toch het mooiste wat je kan overkomen als dat je tijdens die sluitingsceremonie voor 40.000 man op uh, de tribunes... dat je dan je medailles mag krijgen. Het was de medailleuitreiking bij de 30 kilometer Langloof bij de vrouwen. Maar het Björgen was daar de Olympische kampioen. Het podium helemaal Noors. En bij de 50 kilometer Langloof mannen met Alexander Lekhoff als uh, winnaar van het goud. En ook daar was het podium een uh, sweep, zoals wij dat zo mooi weten. Ik bedoel, nieuw woord hè, ja. uitgevonden tijdens deze Olympische Spelen wat Nederland betreft. Want in één keer was de clean sweep toch echt wel een begrip... Met al die oranje mannen en vrouwen op het podium. Maar nu uh, is het dan uh, de Russische kleur op het podium. Drie Russen bij de 50 kilometer langloof... en drie Noorse vrouwen bij de 30 kilometer bij de vrouwen. Daar zal uh, Poetin wel van genoten hebben. Dankjewel, Gio Lippens. Gaan we naar Thailand. Want in de thaise hoofdstad, Bangkok, zijn twee doden gevallen... onder wie een kind toen een granaat ontplofte... bij een protest tegen de regering. Ruim 20 mensen raakten gewond. De granaat explodeerde in een druk winkelcentrum.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 Twente had de aansluitingstreffer. Drukken ze, proberen ze nu door te drukken? Ja, ze proberen het wel, maar uh, vooralsnog lukt het uh, niet echt. Hoewel... Uh... Uh, Castanjos wel een kans heeft gehad. Het was een hele moeilijke uh, invaller Corona. Kwam zijn tegenstander voorbij. Filena was dat. Legde de bal voor. En via Janmaat kwam die weer terug bij Corona. Die legde hem nog een keer neer voor uh, Castanjos. Die moest zijn been uh, tot het uiterste strekken. Dat probeerde het ook wel. Maar gaf de bal net niet met de punt van zijn voeten de juiste richting mee. De bal ging voor langs de goal bij Mulder. En nu duurt het heel lang voordat Feyenoord uh, uitgewisseld is. Feyenoord rekt tijd. Dat is logisch. Want er is nog uh, iets meer dan zes minuten officieel te spelen. Uh, ongetwijfeld zal Guzmjuk... Wat extra tijd bijtrekken, niet alleen voor de wissels, maar ook voor het tijdtrekken van de Rotterdammers. Die staan op een 2-1 voorsprong voor de Rotterdammers. Heel belangrijk, omdat ze hier door deze overwinning, als ze die zouden halen, nog het geloof zouden kunnen hebben in een eventuele titel. Terwijl dat juist bij Twente, die dan toch gewoon gelijk staan met Feyenoord, als Feyenoord hier wint, juist dat geloof weer verdwenen is gek genoeg. En dus Ajax uiteindelijk de lach derde het is met deze stand. Maar ook bij de gelijkmaker van Twente zou dat ongetwijfeld nog het geval zijn. Want dan is de voorsprong nog altijd zes punten ten opzichte van Twente. Dus gaat de ploeg uit Enschede verbeteren op jacht naar de gelijkmaker in ieder geval. Om die zo snel mogelijk te produceren tegen Feyenoord. Daar komt hij misschien. Bal voorgegeven. Iemand die er tegenaan wil lopen misschien. Promes schiet de bal. Nog een keer schieten. En dan via een Feyenoord de bal overgeschoten. Bedoel, dat was kansloos geweest, maar heeft het geluk dat die bal goed karamboleert. En Twente heeft haast, neemt die hoekschop natuurlijk zo snel mogelijk... vijf minuten nog te gaan. Spanning volop bij Twente Feyenoord, 1-2. Ongeluk in Lemmer. Twee mensen kwamen daarom... bij een frontale botsing tussen twee auto's. Ook zijn er twee gewonden, zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Ongeluk gebeurde rond half drie op een provinciale weg. Eén van de auto's sloeg over de kop en belandde in een sloot. Volgens de Friese politie zijn er twee doden, een oudere man en een jonge vrouw. Meer details over het ongeluk in Lemmer zijn nog niet vrijgegeven. Belangrijkste nieuws, het alcoholslot dat dronken bestuurders uit de auto moet houden... is eenvoudig te omzeilen. Het Oekraïens parlement kiest een interim-president, dat hebben ze gekozen. Stemming over een nieuwe premier is uitgesteld. Maar we gaan eerst nog even naar Frank Wielaert bij Twente Feyenoord. Want 85 minuten onderweg. De aansluitingstreffer van Twente is onvoldoende. Twente jaagt op de gelijkmaker. Maar voorlopig zit hij er nog niet bij. Twente gaat nog één keer wisselen. Een centrale verdediger inbrengen. Die uiteindelijk waarschijnlijk mee naar voren zal moeten. Hugo Martina. Hij komt voor een andere centrale verdediger. Twente neemt volop risico om nog een punt te pakken tegen Feyenoord. In de slotfase. In eigen huis. 1-2 is het. En... Uh... Ja, voorlopig. We zijn er nog niet hoor. We moeten nog vier minuten spelen, officiële speeltijd. Dat lijkt me wat ruim. Nu gaat Mulder daar een, een gele kaart krijgen voor tijdrekken. Dat heeft hij uitgebreid gedaan. Eigenlijk de hele wedstrijd vanaf het moment dat Feyenoord voorkomt. En uh, dus ja, doet het nu nog steeds. Want hij gaat verhalen halen bij Guzebujuk. En uh, vergeet dus gemakshalve even om die bal op de rand van zijn doelgebied te leggen. Weet ook, als je eenmaal geel hebt... Voor ga je echt niet daarvoor nog een keer geel en dus rood krijgen. Zo gaat het meestal niet bij scheidsrechters. Uh, vier minuten dus nog uh, zeker te spelen in deze wedstrijd. Met de nodige extra tijd erbij in uh, dit duel. En uh, dus alle hens aan dek bij uh, Feyenoord. Met die 1-2 voorsprong in Enschede. Even heel even maar. Balbezit voor uh, Feyenoord. Met pellen. op hoogte van de middenlijn. Gaat achteruit, probeert het spel te verplaatsen van de linker naar de rechterkant. Maar Janmaat, die verliest het duel daarvoor in van Burven. Maar Feyenoord kan wel doorvoetballen, omdat de bal bij de vrijheid komt. En uiteindelijk bij Armenterels ook ingevallen. Strafschapgebied in bij Twente. Bal bij de tweede paal neerleggen. En dan moet oh Rosales, wat neem je daar ongelooflijk veel risico... door die bal op de borst aan te nemen. En dan wordt er een overtreding op hem gemaakt. Dat ook nog, maar man, man, jaagt die bal toch gewoon weg... op het moment dat je hem daar krijgt in de wetenschap... dat er nog iemand in je rug loopt. Maar blijkbaar had de Venezolaan dat bepaald niet in de gaten. En dus, uh, ja, hij krijgt de vrije trap mee. Hij moet nu de lange bal gaan geven vanuit die vrije trap. Iedereen bij Twente zoveel mogelijk voorin. Bieland is daar uh, mee uh, naar voren gegaan bij uh, de Enschede. is nog maar eens een bal uh, naar voren schieten. Burven loopt daar buiten spel. Moet er dus vanaf blijven. De Vrij jaagt de bal op zijn uh, beurt heel hoog. En uh, zover mogelijk naar voren. Opgevangen daar uh, achterin door Martina. En dan... Uh, is het Castanjos op het middenveld. De bal vliegt nu in hoog tempo van de ene naar de andere kleur. En is dus nauwelijks bij te houden. Uiteindelijk als de bal bij Pelle komt wordt het wat overzichtelijker. Die kan tenminste een bal bij zich houden. En dan proberen de bal over Marsman heen te lepelen. Heeft hij ongetwijfeld afgekeken bij Ajax tegen Salzburg. Daar lukte het wel. Pelle lukt het bepaald niet. En we gaan nu weer kijken naar een blessurebehandeling van Klaassen. Die daar op de grond ligt. Die had al last van Kramp. Een minuutje of tien geleden. En nu weer... Ligt daar op de grond. Heeft last van Kram. Kuzubiuk heeft de wedstrijd weer stilgelegd. Met nog twee minuten te gaan in dit duel. Uh, belangrijk dus ook voor Ajax. Om te kijken wat uiteindelijk de eindstand hier is. Want wint Feyenoord en heeft het zeven punten voorsprong op Twente en op Feyenoord. En kan het dus rustig twee keer verliezen zonder dat het kampioenschap in gevaar komt. In de wetenschap dat het deze twee ploegen in de laatste fase van de competitie nog een keer tegenkomt. Sterker nog, de klassieker Feyenoord-Ajax staat volgende week op het programma. En dan zou het dus definitief afstand kunnen nemen van de Rotterdammers. als Die dat zover laten komen als de Rotterdammers zo spelen. Zoals ze vandaag in de eerste helft hebben gedaan, krijgt Ajax het nog knap lastig in Rotterdam. De tweede helft heeft Feyenoord het een stuk lastiger gehad. Klaasie moet nu van het veld gedragen worden, want heeft last... Van Kramp. Bakal gaat er voor hem inkomen. Die staat nu met Ronald Koeman te praten. Klaas die kan echt niet meer verder. En dan kan het hele stadion van alles van vinden. Kramp had hij al. Dus heel gek dat hij daar nu ligt met Kramp verschijnselen. Is het niet. En hij kan duidelijk ook echt niet meer verder. En zal gewisseld gaan worden voor Bakal. Die voor hem in de ploeg gaat komen. En dan zijn beide ploegen wel uitgewisseld. Even heel snel kijken. Nee, uh, Feyenoord heeft nog een wisseltje te gaan. En als Koeman hem nodig heeft, zal hij het zeer zeker doen. Uh, hij gaat niet uh, op de brancard, Klaasie. Het is tenslotte zo dat als hij naar de kant uh, gaat met uh, kramp in zijn benen, dan duurt dat een stuk langer. En dat is uh, niet uh, onwelgevallig dat het ietsje langer duurt. En dat... Maar ja, goed, Guzebuk heeft de tijd natuurlijk al lang en breed stilgelegd. Intussen verstrijkt de tijd, hebben we over 10 seconden de officiële speeltijd erop zitten in uh, deze wedstrijd. En uh, moet Twente dus een nederlaag slikken als het geen haas maakt. Koeko Martina probeert dat wel. Bal hoog, hard richting Kastanjos. Uh, Die uh, verliest het wel. Bieland doet dat niet. Maar uiteindelijk is het wel Feyenoord dat de bal achterin wegwerkt. Opnieuw ingebracht vanuit de achterhoede bij Twente. Inderdaad, vijf minuten extra tijd. Dat zat er dik in natuurlijk. Dat uh, de extra tijd wat uh, opgerekt zou worden vanwege alle tijdtrekken dat Feyenoord tot nu toe gedaan heeft. Vrije trap voor Feyenoord. Dat Bjelland een overtreding heeft gemaakt daarvoor in bij uh, FC Twente. En natuurlijk Mulder die de bal tot nu toe steeds twee, drie keer goed legt voordat hij hem gaat trappen. Legt hem ook nu even uitgebreid goed. Halverwege zijn eigen helft trapt hij de bal naar voren in de richting van Pelle. De man waar je hem wilt hebben als je de bal bij je wilt houden. En zo gebeurt het ook. Pelle legt de bal met de borst richting de zijlijn. En daar ligt die bal dan vast. Gaat hij over de zijlijn? Mogen we gaan gooien? Wie mag er dan gaan gooien? Dat mag Feyenoord gaan doen. En dat zullen ze gaan doen over de linkerkant. En dan uh, via Congolo waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Congolo die daar uh, gooit in de richting van Pelle. Pelle verliest dan uh, bij wijze van uitzondering een keer de bal. Corona verplaatst hem zo snel mogelijk naar voren. Over Bjerland heen. Opgevangen achterin bij Feyenoord. En dan gaan we over de linkerkant weer verder met aanvallen. Via Pelle die de bal teruglegt. Doet dat onzorgvuldig in de richting van Vilena Maar daar is een overmacht aan verdedigers ten opzichte van uh, Burven. Is dat die daar eventjes alleen was voorin bij FC Twente? Dus verliest hij dat duel, maar Feyenoord schiet de bal nu alleen nog maar weg. En Koeko Martina, in plaats van dat hij hem naar voren toe jaagt, legt hij hem breed in de richting van Rosales. Dus ook die legt hem even breed. Koutieres komt hem dan halen. Middencirkel in, even kijken, waar kan ik hem kwijt? In de richting van Castanjons, hij staat met zijn rug, rug naar de bal, had daar nooit op gerekend. Feyenoord werkt slecht weg, Promes, daar komt de kans, daar komt, oh, voorlangs geschoten. Dat had de 2-2 moeten zijn, Burven weet het. Dit had de kans moeten zijn de noor moeten maken maar schuift hem voorlangs de goal van Mulder en daarmee is de kans voor Twente verkeken om de gelijkmaker te produceren. Dit was hem namelijk. Dit was de mogelijkheid voor Twente om het verschil met Ajax te verkleinen naar zes punten. En daarmee nog enigszins uitzicht te houden op de titel. Maar ja, als je hier uh, punten verliest tegen Feyenoord, is het eigenlijk sowieso al wel voorbij. Dus één punt of geen punten, dat maakt er niet zo gek veel uit. De uittrap van Mulder nu met ietsje meer haast dan uh, daarvoor genomen. En uh, Armenteros aan de zijlijn, die het gevecht aangaat met Koko Martina. De bal naar voren geschoten door Koppers, weer teruggebracht... Door de vrij hoog hard in de richting van Marsman. Bal hoog. En dan is er dus altijd kans voor een Feyenoorder om daaronder te kruipen. Zoals daar is. Uh, bijvoorbeeld Filena uh, is dat. Maar die verliest het duel. En dus kan Twente weer komen. Over de rechterkant met Corona. Bal naar binnen gebracht. En Promes aangespeeld. Bal, Promes. Promes richting de tweede paal. Bal neergelegd op Jelland. Maar weggewerkt achterin bij Feyenoord. Nog een keer verder weggebracht door Nelom. Die is ingevallen nog. In deze wedstrijd Corona aan de rechterkant speelt zijn tegenstander uit. Congolo, Congolo blijft de keurig overeind tegenover de jonge Mexicaan. En dan wordt er een vrije trap verdiend door Feyenoord op het middenveld. Vrije trap weggegeven, eigenlijk door Rosales, de rechtsback van FC Twente. En zo verstrijkt de tijd langzaam maar zeker in het voordeel van de Feyenoorders... Die in de eerste helft zo goed speelden en op voorsprong kwamen via pellen. In de tweede helft, die voorsprong via één goed lopende aanval uitwisten te breiden. Dankzij Jean-Paul Boetius. En daar nog steeds het genot van hebben. Want Feyenoord gaat deze belangrijke uitwedstrijd bij Twente zeer waarschijnlijk winnen. Als Twente niet heel veel haas maakt met nog een kans creëren. Nadat het die kans van Burven dus al om heeft geholpen. Nog maar weer eens een keer de lange bal richting Castanjos. Hij kopt hem door, maar daar staat achter nog immers om de bal weer weg te roeien. Die doet dat in het wilde weg, letterlijk en figuurlijk. En dus weer de bal opgevangen door FC Twente. Nog maar weer eens een keer naar uh, randje, strafschopgebied geroeid. Daar kopt uh, Bjelland door. Dan zit immers half mis. Wordt die bal uh, teruggebracht nog een keertje door, uh, is dat Burven? Ja, Burven die sleept er nog een hoekschop uit. Nog één keertje dan voor FC Twente. Want uh, de extra tijd die moet er wel zo'n beetje op zitten. Eén minuutje hebben we daarvan uh, nog te gaan. Een klein minuutje. Promes gaat richting de hoekvlag. En iedereen van Twente, behalve Marsman, die even naar de zijkant kijkt. Mag ik ja of nee? Lijkt me niet zo'n heel goed idee. Maar uh, hij uh, blijft dus ook staan op eigen helft. Hij is de enige daar nog. Promes met die hoekschop. Die allesbeslissende hoekschop in uh, deze wedstrijd voor FC Twente. Houdt het nog een punt over? Ja of nee? Die bal valt. Randje strafschopwit. Wordt ingeschoten. En dat is een 2-2. Het is 2-2. Twente doet het dus uiteindelijk toch. En het is Cuco Martina die je maakt de hele bank loopt leeg bij FC Twente. En dan is het 2-2. En dan weet bij Feyenoord iedereen. Onze kampioensaspiraties zijn voorbij. De Mulder gaat nog naar de assistent scheidsrechter om verhaal te halen. Waarom eigenlijk, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat hij vindt dat er een overtreding is gemaakt op de rand van het doelgebied. Koeko Martina staat daar helemaal vrij. Randje strafschopgebied En maakt die o zo belangrijke 2-2 voor FC Twente. Prima gedaan. Is het buitenspel? Ja, het is buitenspel. Eerlijk is eerlijk, want daar staat Kastanjos nog achter de laatste linie van FC Twente in de baan van het schot. Dan neem je deel aan de wedstrijd, maar zo wordt het niet beoordeeld door de assistent scheidsrechter. En dus telt de goal en is het 2-2 en is het tijd. Kuzabijuk zegt ook meteen, denk ik, dat het afgelopen is. Ja, de laatste actie van de wedstrijd is een feit. Oeh, Twente zegt met de hakken over de sloot op zes punten staat het nu. Van Ajax. En zo kan je nog altijd geloven in de titel. Nadat het gelijk speelt tegen Twente. Met heel veel pijn en moeite. En de Rotterdammers hadden meer verdiend. Maar kregen het niet voor elkaar. Uiteindelijk in deze wedstrijd. 2-2 is het geworden in Enschede. We zien een woedende pelle die op dit moment overal tegen aantrapt. Teleurstelling heel erg groot bij de Feyenoorders. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen natuurlijk nog het laatste half uurtje Radio Olympia.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 zo dadelijk natuurlijk de slotceremonie van de 24ste winterspelen. Mag ik het zeggen? Ja, ik mag het zeggen. 24 medailles haalden we daar. Ja, het slot van Radio Olympia en natuurlijk de reacties op die bizarre ontknoping van Twente Feyenoord. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Laten we maar eens even eerst teruggaan naar de serene rust van het Olympisch stadion Geolympus. Ja, het, is, eh, het is gewoon weer mooi. Het is eh, klassiek. Eh, kijk naar de gezichten, naar de afbeeldingen van de beroemdste Russische schrijvers en dichters. Want we zijn onder, eh, aanbeland bij het onderdeel literatuur. Ja, en als je dan naar de Russen kijkt, eh, Tjechov, Dostoevsky, Pushkin, Tolstoy, zelfs Solzhenitsyn eh, wordt hier afgebeeld. Ook jarenlang toch ook eh, iemand die eh, niet gedoogd werd in de voormalige Sovjet-Unie, maar nu eh, wel weer kan. Dat soort eh, schrijvers, dat, dat, dat zie je nu op afbeeldingen staan. En eh, ja, er wordt een ballet wordt er uitgevoerd met heel veel figuranten... en met een aantal acteurs ook die die schrijvers weer uitbeelden... op muziek van Kaciaturian, een wals. Dat wordt op dit moment gespeeld. We hebben net het Bolshoi-ballet gezien, beroemd natuurlijk, wereldberoemd... maar ook het ballet uit Sint-Petersburg, het Marinsky... Eh, ook typische Russische cultuur met een prachtig mooi ballet. En we hebben ook een so, pianosolo gezien van Dennis Matsuyev... Eh, over de Russische muziek gesproken. Muziek van Sergei Rachmaninov pianoconcert nummer 2. En zo gaat het hier maar door. De atleten die zitten allemaal op de tribune. En eh, weer even toch terug naar eh, de lagere kunst van dit moment. Hè, het maken van selfies. Dat is toch wel eh, de kunst eh, die eh, beheerst wordt door de meeste atleten. We zagen zojuist ook eh, via de eh, sociale media zagen we een fotootje voorbij komen van Jorrit Bergsma en zijn aanstaande Heather Richardson en uh, toen zei hij van uh, nou, hier staat hier is one of a lucky guy uh, hier staat een hele gelukkige man dus toch ondanks al die incidentjes die de afgelopen dagen over dat schaatsen zijn gekomen zijn uh, niet deelname aan die uh, achtervolgingsploeg uiteindelijk uh, is hij toch gelukkig maar blijkbaar is hij niet helemaal in het gezelschap van de rest van de Nederlandse sporters daar uh, op de tribune gaan zitten maar gewoon samen met zijn uh, aanstaande dus met Heather Richardson die overigens medailles heeft gehaald. Hè? Want dat weten we. De Amerikanen hebben het niet goed gedaan bij het schaatsen... in tegenstelling tot de Nederlanders. Dit gaat nog wel even door hier met dat mooie culturele programma. We krijgen straks nog de magie van het circus. Met ook weer prachtige muziek erbij. En dan gaat het gebeuren. Dan wordt de Olympische vlag wordt overhandigd van Rusland. Via Thomas Bach gaat dat, de voorzitter van het IOC... naar de organisatoren van de Spelen over vier jaar... in Pyeongchang in Zuid-Korea. En dan zullen die ook nog een demonstratie... Geven van wat zij allemaal op artistiek gebied kunnen. Zij willen zich presenteren aan de wereld. Maar dan allemaal straks voorlopig waaien de bladeren. De, de bladeren van de boeken waaieren in het rond. De windmachines zijn aangezet. En het is een mooi gezicht. Het lijkt een beetje op sneeuw, maar het is het niet. Goed, um, zometeen uh, de reacties uh, op Twente Feyenoord natuurlijk. Wat een uh, bizar slot had die wedstrijd 2-2, werd het uiteindelijk. En uh, Pelle die, uh, koelde zijn woede, eerst op een dugout... en vervolgens op een, uh, ja, het leek wel een glazen pui aan de, aan de, binnen in het stadion. Het werd aan gruslementen uh, geschopt. Ik uh, ben benieuwd wat voor een gevolg dat allemaal uh, kan hebben. Dus zoals ik al zei, reacties komen het half uur ongetwijfeld vanuit NSGD. Maar eerst weer terug naar de Spelen. Na de clean sweep bij het uh, langlaufen kon Rusland uh, de eerste plaats uh, in het medailleklassement niet meer ontgaan. Bobslayer Alexander Zoepkov kon wel voor een mooi Russisch uh, slotakkoord zorgen... door de wedstrijd in de Viermanspop te winnen. Hij startte als dé grote favoriet, aangemoedigd door duizenden Russische fans. Een reportage van Edwin Cornelissen. Een Russisch dagje bij de bobsleighbaan. De bezoekers worden meteen verwelkomd met traditionele Russische muziek. En twee heren getooid in ridderkostuum. Die vooral trots zijn op Sochi, geloof ik. Sochi! Sochi! Sochi! En die Russen zijn hier allemaal gekomen. 5000 man om één man in het bijzonder aan te moedigen. Zoek kom voor je worden champion. Hij werd eerder al in Sochi Olympisch kampioen in de tweemansbob. In de viermansbob staat hij eerste na twee runs. En hij is de torenhoge favoriet om ook nu het goud te pakken. Erik, Erik van Dijk, onze commentator. Wat is dat voor een man, die zoepkof? Ja, dat is een beetje de held van de Spelen. Hij is zo bekend als Formule 1-coureurs hier in, uh, in Rusland. En echt een, echt een bekendheid van reclames. Uh, was de vlaggedrager voor Rusland op de Spelen. Dat zegt echt heel veel hè? op je eigen Spelen, de vlagdrager. Maar ja, vier jaar geleden won hij een medaille voor Rusland. Zijn tweede medaille. Toen is hij gestopt met bobsleeën. En hij zou minister van sport worden in Irkutsk. En had een open brief geschreven dat de uh, Russische bond zijn atleten behandelde als slaven. En dat hij klaar was met de sport. En toen heeft uh, Poetin ingegrepen. Die heeft gezegd, jij gaat weer sleeën. Want jij bent onze grootste uh, medaillekandidaat op te spelen. Um, en die bond is op de schop gegaan. Iedereen is naar huis gestuurd. En hij is teruggekomen en, uh, en, en heeft, zilver, of, heeft brons uh, heeft goud gewonnen uh, in de tweemansklasse. En dat was eigenlijk al een grote. Grote overwinning hier met 5000 man op de Sanki-bopbaan. Ja, het was een sensationele race. En, uh, en, ja, dus ook wel veel verwachtingen voor de viermans van vandaag. Zubkov, Zubkov, Zubkov, Zubkov. Het is dus deze Russische held waar de mensen voor zijn gekomen. En uh, ja, dan zijn ze dus ook uh, flink uitgedost. Deze mevrouw bijvoorbeeld, dat lijkt wel carnaval, paraplu op de hoofd met de kleuren van de Russische vlag. Een hele grote stropdas om haar nek met erop Russia. Ura, pobeda, ura. Zubkov, Russia dus daar gaat Alexander Zubkov in eerste run. Het blijkt in ieder geval genoeg om zijn voorsprong te behouden in het klassement. Eerste staat hij, gevolgd door Letland op de tweede plaats. 1700 ste van een seconde zit er tussen. De fans van Rusland hebben er nog altijd het volste vertrouwen in. Want wie wordt kampioen? Yes, of course. Zupkov, je worden the best uh, sportsman Russians. Erik, 39 is hij die, die toepkof. Dat is behoorlijk oud, zou je zeggen. Is dat uh, heel bijzonder? Nou, het is een ervaringssport. Uh, en 39 is in die mate bijzonder dat je dus op die leeftijd ga je wat aan startsnelheid verliezen. En uh, dat wordt gecompenseerd door een monster achter hem, uh, Voivoda. Dat is een uh, uh, man uit Sochi, een lokale held. Een uh, voormalig uh, wereldkampioen armworstelen. En dat is echt een, een sensationeel uh, goede starter. Zij hadden samen eigenlijk ruzie, hè? zijn uit elkaar gegaan. En Zubkov heeft gezegd, met Vovoda ga ik nooit meer starten. Totdat hij dus niet snel genoeg meer was. En in de aanloop naar de Spelen uh, is er een gesprek geweest. En zijn ze toch ja, tot elkaar veroordeeld, samen ingestapt en samen uh, goud gewonnen. Maar het was een prachtig tafereel, Zubkov... Uh, uit zijn dak, maar ze gunnen elkaar geen blik. En uh, de een naar de familie en de ander op een bankje. Oh, dus het is echt een verstandshuwelijk. Ja, zegt een verstandshuwelijk, maar wel een uh, succesvol verstandshuwelijk. Ja. 1700 hundredths of a second now: de difference between Zubkov en Latvia. Is dat enough? Uh, yes, of course. Yeah. Uh, maybe uh, one second. We and uh, uh, Zubkov, Wat Super! En dan is het afwachten op de ontknoping. Sibrin Jansma is al klaar, een van de Nederlandse remmers. Hoe kijken jullie in het wereldje aan tegen die Zoepkoff? Ah, hij is denk ik wel een van de meest constante piloten die, uh, die in het veld Hij heeft ontzettend veel ervaring. En ja, op zijn thuisbaan, uh, volgens mij hebben die Russen hebben hier 500, minimaal 500 afdalingen gemaakt. En wij hebben hier uh, volgens mij 50 gemaakt nu in totaal. Dus uh, dat geeft maar aan wat de verschillen een beetje zijn. Maar goed, uh, hij is wel een hele grote man uh, in het En daar is het goud voor Alexander Subkoff. Daar is het goud. 900ste van een seconde heeft hij overgehouden. Het feest in Sochi zal nog lang gaan duren. Mensen dansen op de traditionele muziek. En als ze vanuit hun ooghoek naar het grote scherm kijken, zien ze daar het medailleklassement van deze Spelen. Met trots op de eerste plaats Rusland. Mede dankzij die gouden medaille, dus van Alexander Zoukov in de wedstrijd voor de Viermans Boppers. What a good place to be! Don't believe her. It's so a secret, different language, and it's never something ordinary. Don't believe it. oh no, 'cause it's never something ordinary. No, whoa. Oh, oh. It's another night out with a boss, following footsteps overgrown by moss, and it haunts me. Good women born trees, and if you cast some light, they would land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds.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 olympia what Vijf minuten over half zeven. Happy hour van de Gauss-Martins. Over happy hour gesproken in Vancouver. veroverde Nederland vier jaar geleden acht medailles. Bij de winterspelen in Sochi. Wil de chef de mission, Maurits Hendricks, dat aantal graag overtreffen. Doelstelling van de technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF was dus acht plus één. Nou, u weet het, dat aantal is flink overtroffen. Want de Nederlandse ploeg komt morgen thuis met maar liefst 24 medailles... op deze 24e winterspelen. Waarvan acht keer goud... Kees Jonkind vroeg aan Hendricks of hij bewust zo laag had ingezet. De ambitie die wij hebben met Nederland... die laat zich niet direct vatten in getallen. We hebben een aantal jaren geleden gezegd... we willen met Nederland bij de beste sportlanden van de wereld horen. Ik denk dat je in ieder geval kan zeggen, na Londen en na Sochi... dat Nederland daar thuis hoort. De wens is dan altijd om daar een getal aan te koppelen. En daar heb ik steeds als uitgang genomen... in de topsport kom je alleen dicht bij die... Het waarmaken van die ambitie als je het ook elke keer beter doet dan de keer daarvoor. Nou, dat werd dan in Londen 16 plus 1. En gevolge uh, na Vancouver werd het 8 plus 1 voor Sochi. Um, dat was de ondergrens, zei ik. Dat we zo dicht de bovengrens zouden benaderen, dat had ik ook niet gedacht. Je hoopt eigenlijk op zo'n Olympische Spelen ook op een enorme verrassing. Iemand die out of the blue komt. Is dat gebeurd? Nou, als je kijkt naar de records die, die de schaatsers allemaal hebben gebroken. Bedoel, het gaat niet alleen om die 23 schaatsmedailles. Het, het, het gaat uh, om, om allerlei prestaties. Voor het eerst goud op de teampersuit. Voor het eerst goud op de 500 meter. Um, dat, is, dat, is, dat is nou niet direct iets wat je zomaar van tevoren opschrijft dat dat gaat gebeuren. En Laten we eerlijk zijn, als je naar de geschiedenis kijkt, ook van het Nederlandse schaatsen... was dat ook nog nooit eerder gebeurd. Maar een zou zat er niet tussen. Nee, nee, dat klopt. Ik denk wel dat... Dat, weet je, topsport is, is ook niet iets waar, waar de successen zomaar vanzelf komen. Ik denk ook dat verrassingen zijn er steeds minder in de topsport, omdat je echt jarenlang... Op dat niveau moet presteren. om dan ook op de Olympische Spelen. succes te kunnen halen. Ik vind short track vind ik wel degelijk een sport. die uh, misschien niet als verrassing. maar die hier toch echt heeft laten zien. dat ze de stap gemaakt hebben naar podium. Ja, zie je dit als de doorbraak voor shorter? Dat denk ik wel. Het zal zeker voor het eerst zijn. dat er miljoenen Nederlanders naar gekeken hebben. En ik kan niet anders denken. dan dat die hetzelfde hebben gezien. als wat ik gezien heb. van wat een spectaculaire sport is dat. Maar ook van hé. Hey, we hebben inmiddels een short -track team met Nederland... die gewoon finales rijdt en voor de medailles meedoet. In dat short -track team Jorien ten Mors, die doet dan op twee disciplines mee. Wat opmerkelijk en uniek is. En zij wint goud bij de lange baanschaatsen. En dan, dan, dan zegt Jeroen Otter en ook zij, laten doorschemeren... van ja, dat is dan een medaille op het lange baanschaatsen. Maar ik heb liever op het shorttrack. Hoe heb je dat... Ervaar, of wat was de boodschap die daarvan uitging voor jou? Nou, Ik, ik, ik, heb, ze, ik heb ze van dichtbij genoeg meegemaakt om, om te weten wat daarachter zit. En dat kan ik goed begrijpen. Uh, ik vind het zelf niet handig dat je dat afzet tegen een andere prestatie. Dat moet je nooit doen. Uh, als je gewoon zou zeggen... wat geweldig dat je met heel hard trainen voor short track... Uh, een gouden medaille bij het lange baanschaatsen kan winnen of wel twee... Uh, dan zeg je misschien hetzelfde... De, het is nergens voor nodig uh, om je af te zetten tegen een andere prestatie. Ander dingetje, dat was gisteren met uh, Jorrit Bergsma. Dat, dat, dat is dan ook ineens een, uh, een strubbeling. Uh, je moest er even aan de bak de laatste dag. Ja, maar goed, dat is ook, dat is ook wat we doen. Kijk, uh, we hebben er heel hard aan gewerkt met NOCNSF om echt een teamsetting te creëren.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 Dan denk ik dat dat, dat, dat heel goed gegaan is. Hij zegt tot gisteren. Dus de, de manier waarop zeg maar, Jorrit Bergsma gisteren zijn ongenoegen heeft geuit uh, naar buiten toe. Dat was dan even... Daar ging het mis. Natuurlijk is het zo dat je binnen de, de topsport uh, het onmogelijk altijd met elkaar eens kan zijn. En Jorrit heeft een andere beleving uh, bij de teampersuit gehad dan uh, de andere drie jongens. Dat kan. En uh, dat mag ook, dat je het daar niet mee eens bent. Um, binnen uh, wat wij als team doen en wat we met elkaar opgebouwd hebben... ...is het zaak om dat, die ongenoegen binnen uh, binnenskamers te houden. Dat wil je. Um, Jorrit heeft zich uiteindelijk laten verleiden om daar iets over te zeggen...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 de internationale concurrentie dermate zwak was... dat het eigenlijk meer een open 1K was. Wat er opvalt is dat, dat die geluiden uit Nederland komen... en niet uit de rest van de wereld. De rest van de wereld kijkt daar met ontzag na en met veel respect na. En ik denk dat dat ook is wat past. Als het zo makkelijk was, dan, dan zou je toch denken... dat het in voorgaande edities van de Winterspelen ook een keer gelukt zou moeten zijn. En dat is het niet. Er is hier jarenlang aan gewerkt in een in een topsportmodel wat, wat enorm effectief is... en wat een heel groot rendement heeft. En dat, dat is heel bijzonder, zo moet je het ook zien. Ja. Je zou kunnen zeggen, doordat het podium zo vaak helemaal oranje was... Uh, help je misschien die sport ook wel om zeep. Omdat, uh, ja, welke, welk land gaat nu aanhaken? Ik denk dat er misschien landen afhaken, maar... Nou, dat werkt in de topsport heel makkelijk... Um, wat je ziet is dat uh, in welke sport dan ook, op het moment dat daar een heel groot succes wordt, dan word je gejaagd wild. Uh, dan word jij de benchmark, jij wordt het niveau waar de rest van de wereld zich op richt. Dat zal binnen het schaatsen ook gebeuren. Als we de berg ingaan en uh, de schaatsen worden uh, veranderd in snowboards, of, uh, dan, dan, dan zijn wij ineens toch wel heel klein. Ik denk dat we daar in ieder geval nog een hele lange weg te gaan hebben. De sneeuwprestaties, uh, die, die hadden we hoger, uh, hoger ingeschat van tevoren. Misschien niet direct podium, want nogmaals vandaag de dag denk ik dat je in de internationale topsport niet in een paar jaar van nul naar podium komt. We zijn samen met de Nederlandse skivereniging twee jaar geleden begonnen. Misschien kan je een parallel trekken met het short trekken waar uh, ook NOC, NSF en de KNSB na Turijn acht jaar geleden hebben gezegd... van joh, laten we nou eens met z'n allen de schouders zetten onder een short-trickprogramma. En dat heeft acht jaar geduurd voordat daar de eerste medaille uitkomt. Ik denk dat dat ook de realiteit is van de internationale topsport. Dat is in de sneeuw met de concurrentie, daar is, is, daar, is dat niet anders. Dus we zijn net begonnen. Ja, dus Pyeongchang komt misschien nog wel te vroeg. Nou, de bedoeling is wel dat als we met elkaar kunnen vaststellen... dat er voldoende potentie zit in die sneeuwprogramma's... en met name in het snowboarden... dan zullen we over vier jaar wel een stuk verder moeten zijn dan we nu zijn. Ja, dit gaat natuurlijk uh, moeilijk worden om te overtreffen, dit aantal. Of gaan ja, als... we zeggen Pyeongchang 24 plus 1? Nou, dat is natuurlijk een beetje een, een, een valkuil die ik voor mezelf geschapen heb. Uh, mede dankzij de media die er graag altijd getalletjes willen horen. Uh, ik denk dat ik er ook wel snel overheen stap. De, de ambitie die, die ik voel van wat wij met Nederland zouden kunnen... Uh, daar geloof ik in. Uh, ik zie de kracht van. Ik zie dat we elk jaar uh, beter worden. Zowel in zomer als in wintersporten. En, en in mijn beleving zijn we daar nog maar net mee begonnen. Ik denk dat we nog heel veel kunnen... En uh, daar ga ik vanaf morgen weer met, met uh, volle energie, volle bak mee aan de slag. Dat was uh, Chef de Mission, Maurits Hendricks... technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF tegen Kees Jongkind. Ja, mission completed en geslaagd uh, volgens mij uh, van uh, die Chef de Mission. Gaan we eens even in het Olympisch Stadion kijken. Ik zie, uh, als ik naar het beeld kijk, drie vlaggen. Nou, nu zijn ze weg, maar... Ik zag een Zuid-Koreaanse vlag volgens mij, Gio. Ja, je zag de Zuid-Koreaanse vlag. We hoorden zojuist ook het Zuid-Koreaanse volkslied gezongen door twee kinderen. En dat heeft alles te maken met die overdracht van die vlag van de burgemeester van Sochi, Anatoly Pakomov. Die hem weer aan Thomas Bach gaf, de voorzitter van het IOC. En die gaf uiteindelijk die Olympische vlag weer door aan Siok Re-li. Oftewel meneer Li gewoon, de burgemeester van Pyeongchang. Want daar worden de Olympische Spelen over vier jaar gehouden. Bij het boeken trouwens wel even rekening houden dat het Pyeongchang is. Hè? En want mensen die daar een ticket naartoe boeken... komen gewoon in Noord-Korea terecht. Dus boven de, uh, de, ja, de beruchte grens. En dat lijkt me niet zo verstandig. Nee, Pyeongchang is het uh, ja, toch een beetje richting... Uh, ja, halverwege dat eiland, uh, het schiereiland waar Korea dan uh, aanhangt. We krijgen nu de presentatie van uh, Korea. Eerst met een modern filmpje. Ja, natuurlijk het shorttrekken. Wat zullen ze er van balen, zeg. Uh, dat die Victor Aan uh, naar Rusland is gegaan. Daar zullen zeker nog kamervragen over gesteld worden in Zuid-Korea. Maar dat blijft natuurlijk toch... Een een van de belangrijkste sporten daar in dat Aziatische land. En nu krijgen we een klassiek optreden weer: die presentatie met een 12-snarig instrument, de Gaia Gum. En daar zal zo meteen op gespeeld gaan worden. Dus Pyeongchang, dat presenteert zich nu aan de wereld. En maakt duidelijk dat zij straks die Olympische Spelen over vier jaar ook weer tot een heel mooi feestje zullen maken. Hoewel ze daar ongetwijfeld weer hele andere gedachten over hebben dan dat de Russen dat hier hadden. Het instrument komt uit de lucht, vanuit een soort van trapeze naar beneden zakken. En wordt nu aangepakt door degene die het gaat bespelen. En dan kunnen we zo meteen ja, mee gaan luisteren naar die muziek van dat land dat dan over vier jaar de Spelen gaat organiseren. Hierna krijgen we de speeches... Van de belangrijkste mannen van deze Spelen. En dan heb ik het niet over de atleten. Dat zijn natuurlijk de allerbelangrijkste mensen. Maar met name van de organisator van de Spelen. Die zal een dankwoordje doen. Thomas Bach zal het hebben. Hij zal niet zeggen dat het de best games ever waren. Want dat is sinds een paar jaar is dat al niet meer het geval. Sinds Juan Antonio Samaranch afscheid nam van het IOC. Is dat niet meer. Wordt niet meer gezegd dat het de beste Spelen ooit waren. En dat is maar beter ook. Nou, de ja, gitaarspeler wou ik zeggen. Maar in ieder geval de snaarinstrumentspeler uit Zuid-Korea. Is op dit moment bezig en we krijgen dus de presentatie van dat land. Kijk, daar wacht ik op. Wist jij hè? Ja. Wat zingt ze nou? Ja. Weet jij het? Rio. Nee. Ja, ik heb de ondertiteling er niet bij, dus ja. ik heb geen idee waar ze het over zingt, maar ze zal ongetwijfeld zingen over een prachtige land waar zij woont, deze zangeres. en uh, ja, over de, Misschien wel de liefde voor sport en voor de spelen. Goed, um, ik had u beloofd dat we nog even uh, terug zouden komen... op die bizarre ontknoping uh, bij Feyenoord Twente. Want Feyenoord leek bij Twente op een overwinning af te stevenen... maar moest toch genoeg nemen met een gelijkspel. In de extra tijd werd het 2-2. Het was een zogeheten dubieuze treffer. Er was uh, veel om over na te praten van Koeko uh, Martina... Philip Koken praat er nu over met de Feyenoord-coach Ronald Koeman. Ronald, laten we eens beginnen met de 2-2 in extremis. Mulder gaat meteen verhalen halen bij de assistent scheidsrechter. Die claimt het is buitenspel. Er zat ook een buitenspel luchtje aan. Het leek hinderlijk te zijn. Uh, wat is jouw reactie daarop? Nou, buitenspel luchtje. Ja, volgens mij is het 100% buitenspel. Hij staat als, uh, als laatste speler voor Mulder. En... Uh...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 En vorige week is het een hensbal. Ik denk dat ze daar maar eens over na moeten denken. En, uh, en voor de rest moeten wij ons werk doen. Maar af en toe uh, eerlijkheid en, uh, en juiste beslissingen... vind ik, daar heeft iedereen recht op. Blameer je alleen de arbitrage of ook jullie zelf dat hier 2-2 nog valt? Nou ja, tuurlijk is er een situatie dat het 2-1 wordt... waardoor je verder terug moet... En tuurlijk ontstaat de corner uit het moment dat wij balbezit hebben op de achterlijn. Via Lex, Er komt de corner uit. Tuurlijk hebben we ook zelf dingen niet goed gedaan richting een einde wedstrijd. Maar dit is een buitenspelkool. Dus en dan win je gewoon de wedstrijd. En dat scheelt je twee punten. En uh, we willen graag hoog eindigen. En, uh, en wederom uh, krijgen we twee punten te weinig. En vorige week door onszelf en nu door de scheidsrechter. De frustratie in de woede bij jullie is invoerbaar, is ook wel verklaarbaar.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 Mama made it so hard to try van uh, Rufus Wayne We gaan de laatste drie minuten van Radio Olympia in. Uh, de slotceremonie gaat nog even door. Zometeen uh, na zeven is Gio Lippens ook weer te horen. Dan gaat de vlam pas echt te Want zover is het nu nog niet, hè? Nee, okay, zover is het nog lang niet. Uh, want we krijgen nog een showprogramma. We krijgen nog de speeches. Uh, ik zei het al... Onder andere de president van het IOC, Thomas Bach. We hebben net de presentatie van Korea gehad. En nu op de grote schermen in het stadion ook de hoogtepunten... en misschien ook wel dieptepunten van deze Spelen. In ieder geval memorabele momenten. Iedereen kan het nog eens even weer een keer herbeleven... wat er allemaal gebeurd is in, op deze Olympische Spelen. Het was wel mooi zojuist bij dat Koreaanse... Presentatieprogramma. Veel verschillende muziekstijlen. Ik had het al over dat twaalfstarige instrument. Daarna nog een jazzzanger. Een sopraan Een echte operazangeres dus. Die in alle grote operahuizen in de wereld heeft gestaan. Een popzanger. Ze hebben het heel breed aangepakt. En op het einde mocht de Koreaanse ploeg... de ploeg die dus deelgenomen heeft aan de Olympische Spelen van Sochi mocht nog eventjes uh, het middenterrein opkomen... om zich bij uh, al die artiesten te voegen. En daar ook nog even namens de Koreaanse sporters... in elk geval uh, duidelijk te maken dat iedereen over vier jaar in dat land welkom is. We kijken nu naar beelden trouwens van uh, die Koreaan in Russische dienst... Victor Aan, hè? misschien toch wel ja, sowieso de grootste man van het shortrekken... een van de grote sterren van deze, deze Olympische Spelen. En dat wordt door het uh, publiek in ieder geval met applaus uh, wordt dat, uh, ontmoet. En nu gaan we kijken naar uh, de opdracht... Opkomst van de hoogwaardigheidsbekleder Dimitri Chernyschenko Die komt zo meteen. Dat is de organisator van de Spelen in Sochi. Hij heeft nog een afscheidswoordje. En dan komt Thomas Bach, de baas van het IOC. Goed, laten we dus meer van Gio. Nog even terug naar Feyenoord Twente kort. Want na afloop van de wedstrijd was er een negatieve rol weggelegd... voor Graciano Pelle. De Feyenoord aanvaller koelde op weg naar de kleedkamer zijn woede. Door tegen alles wat hij tegenkwam aan te schoppen. Onder andere de, de koud van Twente moest het ontgelden. En ook het televisiemateriaal kreeg een enorme schop te verwerken inmiddels is bekend geworden dat de actie van de Feyenoorders zal uh, bekeken worden morgen door de aanklager van de KNVB. Dan dus meer daarover. Oké. Okay, nou, 17 dagen. Radio Olympia. Die zitten erop. Het waren spelen die we niet snel zullen vergeten. U ongetwijfeld ook niet. Het waren spelen met meer sportieve hoogtepunten dan sportieve dieptepunten, gelukkig. Met als resultaat 24 medailles. Ja, wie had dat gedacht? Namens uh, alle medewerkers van uh, Radio Olympia bedanken wij u voor uh, heel veel reacties tijdens de afgelopen 17 dagen. U enthousiaste deelmama, bijvoorbeeld aan ons spel het podium en de vele fijne berichten op de diverse sociale media. Ja, want u heeft veel van u laten horen en dat vonden we prettig. Wat ons betreft is de weg naar Rio 2016 vandaag ingeslagen. Voor nu doven wij hier in de studio zo langzaam aan de vlam en het licht. Maar wees gerust, het Radio Olympia waakvlammetje blijft de komende twee jaar zeker branden. NOS Radio Olympia